En in de Eter op 106,9. Straks 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Anouk Dijzen met het NOS Journaal.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 Als vroeggeboren kinderen worden gevaccineerd tegen het RS-virus... komen veel minder baby's met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis terecht. Die kinderen hebben later ook veel minder klachten... zeggen onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij ontdekten dat benauwdheid bij baby's vaak wordt veroorzaakt door het RS-virus. Daardoor krijgen de kinderen een verstopte neus, piepende ademhaling, hoestbuien en soms koorts. Baby's die te vroeg zijn geboren kunnen zo benauwd worden dat ze naar het ziekenhuis moeten.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 It's bad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 Je kwam toen naar mijn huis Weet je nog die dag je voelde je oud. Ze ze waren zo verliefd Door iedereen geliefd Want we straalden als nooit te vol. We praten en we lachten lang We streelden elkaar nachtenlang Het voelde goed bij jou te zijn Want jij zei dat ik de ware was voor jou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 Het lijkt verleden tijd We zijn elkaar nu kwijt Maar iets in mij zegt Het is niet voorbij Weet je nog die keer Onze eerste keer We hadden toen beloofd Met, met een ander nooit in meer In gebroken hart Het was een valse start Van de mooiste liefde ooit We praten en We lachten lang We strilden en Nachten lang Het voelde goed Bij jou te zijn Want jij zei een ding De waarde was voor jou Ik weet dat ik van je hou Als je dit niet hoort Ik geef hiermee mijn hart En meen ieder woord Als je mij aankijkt, Voel ik me bevrijd Van twijfel en onzekerheid weet dat ik van je hou Als ik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 Ja,